Vijf uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Premier Le Terme heeft op een persconferentie in het holst van de nacht... bevestigd dat de Belgische staat Dexia België heeft overgenomen. Hij deed dat nadat de raad van bestuur van Dexia... na een marathonvergadering van elf uur met de nationalisatie had ingestemd. België betaalt vier miljard euro en geeft daarnaast voor 54 miljard... aan garanties voor de slechte delen die buiten de overname blijven.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 Welkom terug in het laatste uur van deze goede nacht. Het is tijd voor Jan Emaus. Track Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen, we gaan maar uh, snel van start. We gaan terug naar 1970, naar de Flying Burrito Brothers. Dat was een uh, groep die voortkwam uit uh, de Birds. En. Uh, Graham Parsons en Chris Hilben, die uit de beurt afkomstig waren... waren de meest prominente leden van deze groep. Die te boek staat als de eerste band die zoiets als country rock speelde. En daarvan schijnt Graham Parsons dan weer de uitvinder te zijn geweest. Graham Parsons, bijzondere man, leefde niet lang, werd 26 jaar. Hij kwam aan zijn eind door natuurlijk een overdosis van verschillende dingen door elkaar... Uh, Gouden strot en mooie muziek. Het gaat allemaal net te langzaam bij de Flying Burrito Brothers. En daarom krijgt het iets, ja, iets rustgevends, vind ik. Ik laat horen van uh, hun tweede album, Burrito Deluxe, uit 1970. Wild Horses, jawel, van de uh, Stones, geschreven door uh, Jagger en Richards. Men beweert dat zij dat nummer speciaal schreven... voor de Flying Burrito Brothers... Ik weet niet of het waar is, maar het kan heel goed kloppen. Luister maar. The thing. Let's do it. Flying Burrito Brothers en uh, Wild Horses. Over Graham Parsons nog een uh, vreemd verhaal. Het is eigenlijk wel algemeen bekend, maar ik vertel het toch maar even. Uh, Graham maakte met zijn uh, manager de afspraak... als ik kom te overlijden, dan wil ik dat mijn lichaam in de woestijn verbrand wordt. Nou, Graham ging dood een paar maanden na die, uh, na die afspraak... En uh, zijn lichaam stond uh, op een. Uh, in de, althans, keurig in een kist. Uh, op een uh, luchthaven om vervoerd te worden. Zijn uh, manager zorgde er met valse papieren voor dat hij die kist kon bemachtigen. Want uh, moest naar een andere bestemming. Was uh, ter elfde uren beslist, was het verhaal. Uh, is uh, als de sodemieter naar de moestijn gereden. En heeft uh, de zaak in de hens gestoken. Past wel een beetje bij deze. vreemde man. Um, we gaan verder met Neil Jong met een paar hele bekende nummers. Maar dan wel in een aparte uitvoering. De opname gaan we laten horen uit Massey Hall in Toronto. In zijn geboorteland dus, Canada. In 1971 gaf hij daar een concert. Helemaal in zijn eentje. Alleen maar met gitaar en piano bij de hand. En uh, daarvan wil ik laten horen A Man Needs A Mate en Heart Of Gold. Dat had hij samen gesmeed. En uh, dat kende het publiek nog niet, die twee nummers. Want de LP A Harvest, die moest nog verschijnen. Dat zou het jaar daarop gebeuren, in 1972. Ik vind deze uitvoeringen fantastisch. Eigenlijk veel doorleefder dan, uh, dan ze later in de studio zouden klinken. Het is een nieuwe zong over... It's about uh, it's a Broadway musical, and you know, it's uh... some people look at their life and say, "Well, my life's like a movie," and then they talk about what scenes went down. In sommige filmpjes zijn er from weet je. Even, nieuw jongen op de achtergrond. We gaan naar een nieuwsfrist van de NOS. Ja, de politie van Rotterdam heeft waarschijnlijk het stoffelijk overschot gevonden... van de vermiste tienjarige Jennifer van Oostende...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 I fell in love with the actress She was playing a part I could understand A man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 Neil Young op zijn allerbest vind ik hoor. In Massey Hall in 1971 in Toronto. Um, ik zag laatst Joe Jackson op de televisie. En dacht bij mezelf: Gut man, wat ben jij een oud kereltje geworden? En dan realiseer je je later dat je zelf even oud bent. Uh, dat is een rare manier van in de spiegel kijken eigenlijk. Joe Jackson wil ik laten horen omdat hij uh, iets bijzonders heeft gepresteerd. Zo'n elf jaar geleden. Toen besloot hij namelijk om een album op te nemen en dat heet Night and Day 2, Night and Day 1, of eigenlijk liever gezegd uh, gewoon Night and Day, verscheen in 1982. Was uh, op dat moment, en is dat eigenlijk min of meer gebleven, het hoogtepunt in zijn muzikale carrière. Daarin kwam plotseling alles samen. En uh, ik vind dat het van moed getuigt om dan 11 jaar... nee, wat zeg ik, uh, 18 jaar later te zeggen... ik ga daar een tweede deel achteraan plakken. Dat kan nooit wat worden, denkt iedereen dan. Nou, dat viel Reuzen mee. Het uh, was minstens even goed als uh, deel 1, wat hij daar presteerde. Hij wist zich uh, bijvoorbeeld verzekerd van... Uh, en dat helpt altijd de medewerking van Marion Faithful uh, En nog een paar uh, wat onbekender mensen... die uh, wel uh, heel bekwaam met hun instrument omgingen gingen ze dat maar zeggen. Ik wil er twee nummers van laten horen. Hell of a Town en Stranger Than You. Het is een soort haatliefdeverklaring aan de stad New York. holes in the ground It's a hell of a town Plenty of devils for taking you down Any time of night Tears of a clown. It's a hell of a town. Stepping out in a bulletproof gown. So glad. And hoisted a few He talks like Mickey Mouse That sees with x-ray eyes Lives in a car Uh, nou, tot slot. Ik zou willen zeggen, en nou voor something completely different. Want uh, we gaan luisteren naar Wahini Ul. Vertaald Beautiful Lady Hula. Vertolkt door Gabby Pahinui met zijn Hawaiian Band. Uh, waarom dit nummer? Nou, ik ben een beetje... Ja, ik sta in het krijt bij Gabby, die al lang niet meer onder ons is. Want in de jaren tachtig overleed hij... na een lang en plezierig leven vol drank. Uh, en andere geneugden. Dat eist dan zijn tol. Maar ach, geleefd heeft uh, Gabby wel. Nou, waarom uh, sta ik bij hem in het krijt? Omdat ik uh, dit nummer jarenlang heb gebruikt... als een soort van tune op de radio. In de tijd dat ik een dagelijks radioprogramma verzorgde. Uh, de truc was dan om het begin... Uh, gewoon te laten passeren. Uh, dat is gewoon een gitaar-intro, een paar akoestische gitaren. Onder andere met Ry Cooder, die zich er tegenaan bemoeide. Vandaar dat dit een bescheiden hit werd in de jaren zeventig. Op het moment dat Gabby begon te zingen, begon ik te praten. Hetgeen tot een rare cacophonie leidde. Uh, dat heb ik jarenlang volgehouden. En ja, ik vind dat ik dan toch eenmaal in mijn leven Gabby helemaal moet laten horen. Um, als je er goed naar luistert, dan kan je dag niet meer stuk. Tot volgende week. A ni, not ni a hilarious, a hooey. A couple, a couple Tu va mourir Hanna Hanna eh Hanna in love L'ho Oh here I have a little eh Oh here, oh here, oh here, kapua, kapua, ku ku ku here in, ku here in Oahu, all over ku ku Oh here, oh here, oh here, kapua, kapua, ku ku ku here in, ku here in Oahu, all over ku ku Oh, hear while they owe a couple of a couple of a ma, of a couple of a couple of a couple of a couple a couple of a couple of a couple of a couple Dankje, dankje, dankje, Jan Emaus. En inderdaad, van Wahini Oer, word je gewoon vrolijk. Goed, we gaan naar de film. Als iemand een droom heeft, dan moeten we gaan. Dan moet je echt knokken voor die droom. In world of we taxi, we hebben een taxi. Ja, ja, 55. 55? Nee, ga hoe <tie> doe je dat, jongen? Echt. Ja. Als we thought we were And we can't nee, toe? als jij Twijfelen. Het is vandaag ook jouw trouwdag. Dat is mooi, hè? Ik ben zo naar het blij dat ik hier weg mag Wij zijn geen vrienden Zijn er nog bijverschijnselen? Nee hoor, Je gaat er alleen maar dood aan Voor jou? Nee? Is het het dan? Je bent toch nog niet op? Nou, pas op. Bommetje. De trailer van de film Lotus is de debuutspeelfilm van Pascal Simons. Nou, Ze heeft gelijk hoog ingezet met een mozaïekfilm die niet helemaal, maar best redelijk geslaagd is. Ze vertelt vijf verhalen van mensen in de stad. Hè? Niet zomaar een stad, maar Rotterdam. Die zich net als de lotusbloem uit de modder omhoog gewerkt heeft naar het licht. Hè? Opnieuw opgebouwd is, op de puinhoop van 40. Die personages in, in Lotus die kampen allemaal met een of andere vorm van eenzaamheid. En dan gaat het over meer dan alleen maar alleen zijn. Nou, wie volgen we? Uh, de dochter van een moeder met een euthanasiewens, een invalide voetballer, uh, een familieman met een leven, een, een, een hipstel dertigers, een gescheiden gezin met een autistische zoon. De acteurs zijn allemaal dik in hoorden. Monique Hendricks, Jack Woudersen, Frida Pitoors, Raymond Thierry, Gar, uh, Brigitte Schuurman, uh, Geite Jans. Nou, het is allemaal Prima. Uitschieters zijn voor mij, en dat vind ik heel verrassend, echt spannend... Eh, Chris Segers, als diegene, ik heb de voetballer. En Georgina Verbaan, met een zwangere buik. Heel low key en gevoelig. Ook Joris Smit, als autistische zoon eh, bij twee gescheiden ouders... die vond ik schrikbarend overtuigend. Nou, op andere momenten eh, werd... Ja, er werd te veel je innerlijke begrip ingevuld en uitgelegd. Dat was wel jammer. Maar het blijft een mooie gedachte achter de film, hè? Een beetje waarschuwen tegen het super van van nowadays. Nou, chapeau Pascal, gaat zo voort. Nog een lied voor de verkiezing, eh, voor het lijflied van Amsterdam. U, u kunt nog tot tien uur hedenochtend stemmen op de site van het bureau Deze staat er ook bij. Ramses.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 Op een mogelijke uren dat ik eraan zal wennen dat dit zal blijven duren als de mensen zijn gaan slapen. Stemmen op de site van het Parool. Ik heb drie liedjes niet kunnen laten horen. Sorry, trio bier. En in plaats van het lied Deze stad. Misschien kunnen we straks nog een stukje laten horen. Laat ik iets anders horen van de dijk. Wow. Ik heb nog uh, een documentaire voor u. Laten we beginnen met die over de, uh, ja, de popgroep De Dijk... die ondertussen alweer 30 jaar bestaat. Ik ken ze nog uit de begintijd, dus ik schrik van zo'n getal. Susanne Raas maakte een behoorlijk levens portret van de Boys van de Dijk... Uh, die vorig jaar natuurlijk een extra belangrij belangrijk jaar hadden... vanwege hun samenwerking met een van de grootste oude soulzangers, Solomon Burke. Nou Midden in de documentaire is het feest... en zie je en hoor je louter opgewonden muzikanten... Nou, u hoort ze hier allemaal. Het uh, beginnen bij drummer Anthony Broek, zanger Huub van der Lubbe, gitarist Jb Meijer en Nico Artsbach en Toetseman Pim Kops en tot slot bassist Hans van der Lubbe. Ja. Nou, het hoofdstuk Soul. Dat begint met Solomon on De business of Soul Music is Salvation. Ja, is uh, verlossing, zeg maar, hè? of zo. Ja, dat snapt sommigen wel. <laughs> Nee, maar daarom was het... Weet je, ik, bedoel, ik, ik weet niet of, het, uh... zeg maar, of ik het zo duidelijk heb gemaakt... maar dit, dit is zeg maar, echt het allerbelangrijkste boek. Dit is het allerbelangrijkste hoofdstuk. En dan komt Sullivan Burke. En die komt dan... <coughs> ja, weet ik veel. Op een gegeven moment kom ik komen wij hem tegen. Hij vindt ons goed. Hij wil plaat met ons maken. Ja, jezus man... Ik geloofde dat gewoon niet. <totstukend> Oh, ik mag graag magisch denken, hoor. Dus uh, dat komt mij altijd veel beter uit. Dus uh, dat is zeker geen toeval. Nee, dat is geen toeval. En dat is er natuurlijk ook niet. Je bent, kennelijk ben ik gevoelig voor, uh, voor, ja, voor dat werk. En uh, door iets wat er in die muziek zit. Dus die zal. Solman is gewoon iemand die wij, uh, waar wij allemaal heel zwaar fan van zijn geweest. Over de jaren ook. En, en uh, apart van elkaar. En uh, hij is de laatste nog levende Solman. Het is een onbeschrijfelijk Drie jaar geleden wordt het kantoor opgebeld. van. Ja,. zonder uh, een in Nederland. en die wil zaterdag wel met jullie. Uh, een paar liedjes meezingen. Dike! Dike Rocks! En uh, ik weet nog dat Jan Tien. aanvankelijk dacht dat hij in de maling werd genomen. Van, ja. Maar het bleek wel degelijk zo te zijn. Ik vond het helemaal te gek. Hij mailde nog een paar keer. Waarin hij elke keer ook zei... Uh, we moeten wat gaan opnemen, weet je wel. Nou, toen op een gegeven moment zeiden wij tegen elkaar... Van, nou Dit is nou al de derde keer dat hij het heeft gemaild. Misschien meent hij het wel. <lacht> <lacht> en uh, nou, ja, dat was ook zo. Ja, hij meende het. Guys, we hebben een fantastische idee. En toen kwam hij uh, I want to play your songs, zei hij toen... toen uh... Dat hadden wij nog helemaal niet zo bedacht, eigenlijk van, ja, uh, oh, oh, oké, okay, nou, dan moeten we dus aan het vertalen slaan. Nou, goed, dat hebben we dus uh, gedaan. Uiteindelijk hebben we in, uh, ja, in oktober, oktober van 2009 hebben we in de ICP-studio in Brussel hebben we vijf dagen met Solomon gebifurkeerd. En het waren, wat mij betreft, uh, mijn meest muzikale dagen ooit. En hij zou om één uur komen naar de studio. En dan kwam hij ook inderdaad. Oh, This is a great studio. You know what? I feel a lot of love in here. Echt een en al charme. En iedereen hartelijk welkom. en Good to see you. En, pap, pap, pap. en de studio. Oké, okay. let's record. Hij had niets voorbereid. Terwijl we echt alles opgestuurd hadden. De teksten, de demos in het Engels. De originele in het Nederlands. Uh, uh, de, de, de, de muziek zonder zang. Uh, dus hij had kunnen oefenen wat hij wilde. Hij had niets voorbereid. Niet, niet. hmm. Rose, from the nou, dan begonnen we met uh, de roos. We laten het dan horen. Oké, oké, oké, let's record. Nou, hij bakte er niks van. Eerlijk gezegd. I bet, but I bet you knew we'd meet. You were meant to meet. But I bet you knew we were meet. We were meant to meet. Oh, dus we dachten van... Hoe moet dit? Hoe moet dit? Nou, laten we dan maar even nu een iets makkelijker nummer nemen. Dat was dan, hou me vast. En uh, we laten het hem aan hem horen. En hij luistert. Oh, ja. En na nou één keer zegt hij... Oké. Uh, Oké, okay. okay, guys. Let's record. En we zitten in. En hij begint dit te zingen. Dit is de eerste track. Je hoort al. De band. hebben ze nog nooit gespeeld. En wat er nu gebeurt. When you don't know... Wat te doen en je mind is getting En de vijf dat was burning De tekst liet zo uh, voor hem als een soort auto En En een lassie en een, een gevoeliteer Graag. Dat vandaag ah, gaat toch wel lukken met hem En je worry right now to the ball dit is gewoon een take. Mm. twee of zo. Een keertje gerepeteerd en opgenomen. blaas is dus alles gewoon live. Ja, daar ben ik wel heel trots op. No, no, no, no, no, no. Don't door... en We spelen het allemaal tegelijk in live. Dus we, we, we, we, dan zijn we al uh, tot zover gekomen. En allemaal nog goed, worden, hoor. Als Als iemand één fout maakt, moet het overnieuw. Dus het is when you don't know echt glad ijs. Maar, uh, goed. Life's oh, heat starts to burn in your feet. Don't leave me here by myself. I can make it on my own. What was it again? Uh... Without you, was I almost wanna to know together we are to stand. We're not alone. Smart. Don't Do let poe, hold on, hold on, hold on tight. Ik zag gewoon echt, uh, zeker hoe verder we bij het einde kwamen, echt iets gekromd loft in mij. Ja. was de tekst afgelopen en dan ging hij nog eventjes uh, atlippen. Oh, your Don't let go. Een soort resume van de tekst dat hij dan, uh, ging je van zo'n mallemoe ging hij dan wat roepen en dat was allemaal goed. En dan is het wel eigenlijk. Dan is er alleen nog een outro, nou, dat kan je wel een schoonlopen overachten, dat kan hij gewoon. Ben ik heb er gewoon uh, iets moois van maken. Oh, Eén naar het andere doelpunt. Dit zou uren kunnen spelen in dit gang. Als hij dan... Hij ziet het niet uit de oude. Dat Nightshade Oh uh. no Oh no Laat die nog liggen Nightshade oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. oh no no no no don't let me Make want monster, let go. Oh, oh, oh. Uh. sometimes <laughs> Ja, en dat uh, en toen, nou ja, toen, toen hadden we, hem. Yeah. de liedjes hadden nog nooit zo mooi geklonken, de band had ze nog nooit zo mooi uh, gespeeld. Ik denk eigenlijk dat als je het hebt over soul, dat dat dat gebeurde op dat moment. Het was echt magisch. <laughs> you know Well, maar just gewoon op there, that's just amazing. Uh... Just runs, you guys are so tight, man. That's incredible. is incredible. I mean, just keep doing what you do and do it. Hij had het gevoel dat wij niet, niet, niet door hadden hoe goed we waren of zo. En dat zit, zit er wel wat in. We zijn natuurlijk altijd zo kritisch. Nou, het is niet verwonderlijk dat we dat, dat de band dat allemaal geweldig speelt. We hebben 30 jaar op die nummers geoefend. Maar het lijkt erop alsof we het allemaal geoefend hebben. Voor dat moment, voor die plaat. Het was fascinerend. Ik vond het een groot feest en een groot eerbetoon aan, aan de muziek, aan de dijk ook. Ah ja. Nou, ik vond het heel roerend, want uh, dan komt de dood van Solomon Burke nog harder aan. Tot zover de documentaire Hou Me Vast hè, van Suzanne Raas over de dijk. Nog drie weken in de bioscoop te zien en eind deze maand op televisie. En ja, toch nog even een stukje van uh, een van de evergreens van de dijk. Want is ook in de race voor het lijflied van Amsterdam. Onze laatste minuten zijn voor uh, weer een verhaal van de Stratofoon. U weet wel, die mooie dingen die u kunt vinden... op het Javaplein en de Javastraat in Amsterdam-Oost. Maar ook op stratofoon.nl. Het zijn uh, portretjes van gewone mensen uit de gewone buurt. En ze zijn gemaakt door Katinka Beer en Maartje Duin. En hier is het verhaal van Gaima El-Baghiri. Ze is 17 jaar, studeert administratie... zorgt thuis voor haar broertjes en zusjes... en werkt in de supermarkt achter de kassa. Stratofoon. Stratofoon. Stratofoon. Korte luisterportretten uit Amsterdam-Oost. Portret nummer 19. Smiley. Goedavond, hoe gaat het met u? Goed. Ja, ja. ja. gaat goed hoor. Bij Weet sommige klanten, als ik zie dat ze een beetje... een mijn geen smiley op hun gezicht hebben dat ze een beetje droevig zijn of een beetje boos. Dan probeer ik ze een beetje op te vrolijken en dan hoor ik meestal je hebt mijn dag helemaal opgeleukt en dat vind ik gewoon top aan je. En dan uh, voel ik me ook misschien gewoon je, weer wat beter. <laughs> Oké, okay, dan is het een hele fijne avond. Doei. doei. Goedenavond. Geeft het voor mij misschien een bonuskaart? Ik heb heel veel vaste klanten en die willen dan echt bij mij komen omdat ze mij de leukste cachère vinden, zeggen ze. Altijd als ze komen, maak ik wel een grapje. Over hun doen dat bij mij als ik even niet oplet. Ga ik vanavond wat lekker eten? Ja, goed. En shit. Ja, Nou, lekker. Lekker gezond ook, hè? Ik had wel een tijdje dat ik een beetje te blij was achter de kassa. Zoals mijn collega's het zeggen. En te vaak grapjes uithaalde dat ze het niet meer leuk vonden, mijn collega's. Een tijdje was ik dan echt alsof ik een robot was. En klanten kwamen er echt naar me toe en zeiden, wie ben jij? Waar is de schema naartoe? En dan zegt ze, ja, ik moet uh, me professioneel gaan gedragen. Zegt ze, wat belachelijk. Nou, ik heb geen zin meer om naar deze Albert Heijn te komen dan zo hoor. Dus ik ben met mijn bedrijfsleider gaan praten en ik heb het er gezegd. Ze zei, je mag best wel grapjes uithalen, maar gewoon dat het dan snel gaat. Ik zeg, ja, maar ik ging gewoon door met scannen en grapjes maken tegelijk. En gewoon, het blijft leuk, het werk. Ik probeer gewoon te laten zien dat wij ook gewoon kunnen samenleven zoals ik doe. En niet gewoon dat, dat je een blik toekrijgt van oké, okay, wat doet zij weer hier? Uh, ze horen hier niet thuis en dat soort dingen. En je hebt heel veel Marokkanen zoals mij, die zijn heel gezellig en leuk. En die dragen ook wel een hoofddoekje. Nou, dat was Shema, niet Gaima, wat ik zei. Ik zei het helemaal verkeerd. Ik ga eens een keer bij die Albert Heijn kijken. Zover ver woon ik er niet vandaan. Deze week werd uh, dit stratofoonportret gemaakt door Jennifer Peterson. En kijk op hun site, hè, daar kan je ze allemaal uh, horen. Uh, nou, we, we zijn er zelf weer bijna afgelopen. Ik zou zeggen, vergeet uh, die website niet. En uh, hè, Dat is www.adelinevanlier.nl. En dan kan je van alles terugluisteren. Uh, Vincent heeft alweer een hoop ge erop gezet, geloof ik. Dus dat kan nu al. Je kan je ook abonneren. En uh, je kunt ook commentaar geven. Vind ik ook leuk. En als, ik het, uh, als het me niet bevalt, dan ga ik het weg. <laughs> je kunt ook mailen naar KRO.nl. En je kan ook op uh, Facebook uh, mij bevrienden. Adeline Walier. En vol tot volgende week. Dan hebben wij een. Uh, nou ben ik de naam kwijt. Moe. We hebben een beentje ken ik helemaal niet. Maar het werd me door uh... Volgens mij Nico Christiaanse getipt. Ze komen uit Amersfoort en omstreken. Het zijn leraren. En die wilden dus echt wel. Die kunnen alleen maar komen omdat ze volgende week jairsvakantie hebben. Zeg maar. Want anders... Uh... Moenjaard heten ze. Goed, dat is volgende week. Ik wens iedereen een hele fijne week. Doei.